10 uur, Freddy van met het NOS-journaal. De overheid neemt ruim de tijd om over te stappen op nieuwe beveiliging van alle overheidssites. Dat gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven. Op verzoek van Nederland komt Microsoft met een update voor zijn computersystemen... om te garanderen dat het digitaal verkeer niet wordt belemmerd. Het heeft minister Donner gezegd op een persconferentie... over de problemen bij het gehackte bedrijf Diginotar. Dat bedrijf, dat verantwoordelijk was voor de beveiliging... van Nederlandse overheidssites, bleek zelf volstrekt onveilig. Zo stonden er op de computers van Diginotar geen antivirusprogramma's... en draaide een belangrijke server zonder goede updates. Verder gebruikten de medewerkers wachtwoorden... die eenvoudig te achterhalen waren. Vorige week bleek dat het bedrijf in juni is gekraakt door Iraanse hackers. Intussen is het voor burgers weer veilig om in te loggen op de overheid-site DigiD. Het Indonesische eiland Sumatra is getroffen door een krachtige aardbeving. Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van de stad Medan en had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. In Medan renden mensen uit huizen en hotels de straat op. Ook zijn honderden patiënten geëvacueerd uit een ziekenhuis in de stad. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade, maar met het getroffen gebied is geen telefoonverkeer mogelijk. Er is na de beving geen tsunami-waarschuwing afgegeven. In Nigeria zijn bij gevechten tussen moslims en christenen zeker elf doden gevallen. In het midden van Nigeria, bij de stad Jos, is het sinds het einde van de Ramadan weer onrustig. Christelijke jongeren zouden vorige week moslims hebben aangevallen die in Jos het suikerfeest vierden. Sindsdien zijn bij gevechten meer dan vijftig doden gevallen. De stad Jos ligt op de grens tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden van Nigeria. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in Jos de afgelopen jaren meer dan duizend mensen door religieus geweld om het leven gekomen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 de lijn met Gio Lippens. Goedenavond. Welkom bij de Sport van de maandag. Het begin van opnieuw een zeer interessante sportweek. Zo wordt er op Flushing Meadows volop getennis. De vierde ronde van de US Open is begonnen. Marcella Mesker. Ja, er zijn twee vierde rondes bij de mannen aan de gang. Op het Arthur Ashe Stadium de Amerikaan Fish tegen de Fransman Tsonga. En op het Louis Armstrong Stadium de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. En de Oekraïner Alexander Dogopolov. En na de 11 goals tegen San Marino is het Nederlands elftal toe aan een serieuzere klus. Finland is morgen de tegenstander in de EK-kwalificatie. En dat is weer de uitdaging om vanuit een 11-0, waarin iedereen heel makkelijk... Uh... Zal kunnen denken van dat, dat, wordt, dat wordt wel heel even makkelijk gedaan dinsdagavond. Dat is weer de kracht om nou die knop om te zetten. Het is een mooie dag voor de Italiaanse voetbalfans. De staking in de Serie A is voorbij. Clubs en spelers zijn eruit. Dat is ook goed nieuws voor de Nederlandse spelers in Italiaanse dienst. Zoals Luc Castaños die het naar zijn zin heeft bij Inter. Ja, het is zeker leuk. Uh, ik geniet elke dag. En uh, ja... Train hard daar. We horen straks ook Emiel Schelvis over de uitgestelde start van die Serie A. Verder aandacht voor de blessure van Epke Zonderland. En we gaan bellen met de Nederlandse ploegleider van de Sky Wheelerploeg in de Ronde van Spanje, Steven de Jong. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar de rode draad in de uitzending van vanavond is natuurlijk het tennis, de US Open. Daar zijn de achtste finales bij de mannen begonnen. Eén man is er al door naar de kwartfinale. We praten erover door met Marcella Mesker. Wie is er door, Marcella? Ja, de servier Janko Tipsarevic. Uh, hij versloeg uh, de Spanjaard Juan Carlos Ferrero in vier sets. Het was een mooi gevecht. Uh, veel uh, strijd. Uh, lange rally's, zoals natuurlijk daarbij de spelers uh, goed in zijn. Ik denk dat Ferrero wat aan kracht en kracht conditie uh, uh, aan het eind tekort kwam. En uh, iets bereikt daarmee voor het eerst uh, in zijn carrière... de kwartfinale van uh, de US Open. Dus mooi resultaat voor die Servier. Nou, we kunnen het horen op de achtergrond. Uh, op dit moment zijn er ook weer twee mannenpartijen aan de gang. Je had het er net al over, het zijn niet de minste. Uh, Tsonga tegen Fisch. Djokovic tegen Dolgopolov. Uh, laten we eens maar met die laatste beginnen. Wie is dat eigenlijk, die Dolgopolov? Ja, dat is een, een leuke tennisser. 22 jaar, is nog jong, komt uit de Oekraïne... Uh, hij won al een uh, titel, is er nog maar jonge carrière. Kwartfinale Australian Open. Toen brak hij eigenlijk door begin van dit jaar. Niemand kende hem. ineens zagen we hem spelen. Een uh, gekke speler. Speelt anders uh, dan wie dan ook. Hij speelt allemaal hele gemene sliceballen met zijn uh, backhand. Slaat graag dropshortjes. Het is een beetje een shotmaker. Uh, hij houdt van uh, hele aparte acties. Nou, dat neemt natuurlijk veel risico met zich mee. Niet altijd even constant. Maar als het lukt, ja, dan kan hij heel verrassend uh, uit de hoek komen. Ja, Ik noem hem wel eens Rob. Robin Hazen in het kwadraat. Robin Hazen is nogal onvoorspelbaar. En kan ook zo ontzettend scorend tennissen. En deze Dolgopolov heeft dat ook. Maar dan nog drie keer zo erg. Dus een vervelende lastige tegenstander. Voor ook onder andere Djokovic vandaag. Ja, want ze zitten, kans? In, nou, ze zitten in de tiebreak van de eerste set. En die Dolgopolov die leidt met 2-0. En ze veert nu zelf. Dus uh, Djokovic die moet wel eventjes aan de bak. Heeft tot nu toe in dit toernooi nog geen set verloren. Um, alles heel dik gewonnen, ook van Nikolaj Davidenko onder andere. De Rus, die misschien wat is teruggevallen, maar nog altijd een goede tennisser. Nou, nu zie ik Djokovic naar het net gaan. Een rally. Belangrijk punt dus. Djokovic wil dit punt pakken en de service van, uh, van Dogopelov terughalen, maar hij slaat die bal uit. En dan is het 3-0 voor die 22-jarige Oekraïner in de eerste set tiebreak. Dus het kan nog wat worden. Het kan heel spannend worden daar. We gaan zo meteen verder praten, maar eerst gaan we het hebben over het Nederlands elftal. Dat is namelijk in Helsinki aangekomen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Maar uh, EK, morgenavond speelt Oranje in het Olympisch Stadion in de Finse hoofdstad. De selectie is fit en dus heeft Bert van Marwijk geen zorgen. U hoort een bijdrage van Bas Tiggeler uit het Oranjekamp. Finland stond 99 jaar lang in de recordboeken van het Nederlandse voetbal... In 1912 namelijk won Oranje met 9-0 van de Finnen... en dat was tot afgelopen vrijdag... de grootste overwinning uit de geschiedenis van het Nederlands elftal. Nu staat daar dus San Marino 11-0. En hoewel San Marino natuurlijk helemaal niets voorstelt... waren de kritieken terecht lovend. Oranje was goed, Oranje was gretig, energiek en ambitieus. Het is natuurlijk geen geweldige tegenstander, weet ik ook wel. Maar dan nog is het toch wel belangrijk dat de zaak inderdaad weer op scherp staat. Nou, dat is wat ik uh, al een aantal jaren probeer duidelijk te maken. Dat het iets is die, wat je niet op het allerlaatste moment voor elkaar krijgt. Want dan ben je al te laat. Dat is iets waar we het heel vaak over gehad hebben. Er zijn ook voorbeelden geweest in het verleden. En dat is nu weer. Er komt altijd een andere wedstrijd. Dus je moet, in het begin moeten moet we helemaal opnieuw beginnen. En uh, ja, dat is, dat is altijd lastig voor een, uh, voor een sporter. Maar als je dat, uh, dat doorhebt en je krijgt het voor elkaar, dan ben je wel een stuk verder. En tot nu toe hebben we dat goed gedaan in die drie jaar. Ik kan me maar één wedstrijd, anderhalf misschien herinneren. Thuis tegen Japan een helft. En, uh, en een gedeelte van de thuiswedstrijd tegen Hongarije. Maar voor de rest hebben we dat altijd uh, heel goed opgepakt. En die ga er vanuit dat het nu ook zo is. Bondscoach Bert van Marwijk. Na de afdroogpartij van vrijdag is het duel met Finland andere koek, zegt Wesley Snijder. Nou, dat wordt, dat wordt niet makkelijk.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 Maar zelfs bijna tot 2-2. En na de 11-0 van vrijdag ligt onderschatting wellicht op de loer. De aanvoerder daarover, Mark van Bommel. En dat is weer de uitdaging om vanuit een 11-0... waarin iedereen heel makkelijk uh, zal kunnen denken... Van, dat, dat, wordt, dat wordt wel heel even makkelijk gedaan dinsdagavond. Dat is weer de kracht om nou de knop om te zetten. Maar dat hebben we al vaker bewezen en gedaan in de afgelopen kwalificatiereeksen. Die wisten in Schotland bijvoorbeeld... Of na die wedstrijd in IJsland waar we ons kwalificeren tegen Noorwegen thuis. hebben we toch laten zien dat we gewoon die knop op kunnen zetten en gewoon heel erg goed kunnen voetballen. En die wedstrijden gewoon kunnen winnen. De Finnen dus morgen met een handvol bekende gezichten. Niklas Moisander van AZ, Tim Sparf van FC Groningen en Mika Vajrine, Die vorig jaar nog bij Heerenveen speelde, maar nu nog op zoek is naar een nieuwe club. Finland speelt nergens meer om in groep E, maar wil juist tegen Nederland wel iets laten zien. Het Olympisch Stadion is inmiddels voor twee derde uitverkocht.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 Feeling to go away. Mm -hmm. Who's to say? I can't do everything well, I can try.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 Please don't go away Please don't go away Please don't go away This how it's supposed to be? Nou, ook al komt de regen dan met bakken naar beneden. We praten gewoon dwars door Jack Johnson heen. Prachtige zomeravondmuziek van Jack Johnson. Upside Down. We horen het weer. Tennis in New York. Uh, die tiebreak na ja, de eerste set. Ja, die was toen al bezig toen we jou verlieten, Marcella. Die zal toch inmiddels wel afgelopen zijn. Nou, nee hoor. Uh, heel spannend. Het stond dus 4-0 voor die Oekraïner Dolgopolov. Maar het werd 4-4. En inmiddels staat het 5-5. Heeft uh, Dolgopolov nog één service te gaan. Dan nou, kijken wat hij doet. Hij heeft een hele aparte servicebeweging. Ontzettend snel. Uh, ja, hoe die hem raakt, dat vraag je af. Maar het is als hij in is een aardig snelle service. Daar gaat de rally aan de gang vanaf de baseline. Wie probeert het eerst uh, de opening te zoeken? Hé, hey, Djokovic maakt een fout. En dan is het setpoint voor Dolgopolov. En dat betekent een... Uh, ja. Een achterstand uh, voor de Serviër. Voor het eerst in het toernooi wordt hij getest. Hij is de eerste drie rondes uh, door het uh, toernooi gewandeld. Uh, hij heeft uh, geen set uh, meer dan uh, vier games verloren. En nu staat hij dus in de eerste set tiebreak met 6-5 achter. Hij serveert wel zelf. Dus als hij een goede service eruit kan uh, persen... dan uh, kan hij zo weer gelijk komen. heeft dus al die 4-0 achterstand uh, goed gemaakt. Maar we zien dus het talent van deze Dogoplof. En we zien dat Djokovic moet wennen aan het uh, onorthodoxe spel van uh, de Oekraïner. Dan komt de eerste service. Die is uit. Nou, dat is natuurlijk nooit gunstig... Dogopolov doet een stapje naar voren. Die gaat die bal proberen waarschijnlijk heel snel te nemen. Neemt risico. Kijken of hij dat uh, inderdaad doet. Dan komt de tweede service uh, van Djokovic. Die is goed, die is diep. Dubbele handige backhand van Dogopolov. Slice, een hele gemene bal komt niet op. Uh, Djokovic durft niet zoveel. Die houdt de bal in het spel. Dat kan hij natuurlijk goed. Voorhand nu van uh, Djokovic. Hij speelt voorzichtig. Het is uiteraard uh, setpoint tegen. Er komt weer zo'n vernijdige slice van die Dokopalov. En nu krijgt Djokovic wat meer tijd. Gaat hij uithalen? Dat doet hij met zijn voorhand. Uh, en daar uh, bereikt hij de open hoek mee. En dan wordt het 6-6. En uh, ja, dan uh, is het nog eventjes van baanhelft wisselen. Misschien nog even aardig om te vertellen... dat uh, die Dolgopolov is de zoon van Alexander Dolgopolov En dat was een uh, gerenommeerde coach vroeger in de Oekraïne. Hij was de coach van Andrei Medvedev. Nou, dat was een, een wereldspeler. Finale Roland Garros. bekende finale. Waarin Medvedev twee sets tegen nul voorstelde. Stond. En uiteindelijk in vijf sets, toen van de Amerikaan André Agassi verloor. En deze Dolgopolov, die zat in de kleedkamer. En die zat in de Players Lounge. En die deed spelletjes met Boris Becker. En met al die grote jongens. En met Agassi. En hij sloeg ook wel zijn een balletje met ze. Dus het is hem met de paplepel ingegoten, dit tennis. En het is een zeer getalenteerde jongen. Leuk om naar te kijken, omdat hij anders speelt dan anders. Nou, inmiddels is Djokovic naar de andere kant gekomen. Is het 6-6 in de eerste set tiebreak. En veert hij nog één keer. De service is goed. Backhand uh, Djokovic, slice, die gemene slice weer van Dogopolov. Dubbelhandige backhand van uh, Djokovic. Rally voorzichtig en dan een choke voorhand, om het zo maar te noemen. Onderin het net slaat Djokovic zijn voorhand. Hij is angstig. Hij speelt heel voorzichtig. Nou, het is de eerste test in het toernooi. En uh, daar moet hij kennelijk aan wennen. Hij voelt ineens uh, een beetje druk op zijn schouders. Althans, zo lijkt het. 7-6 nu voor de Oekraïner. Die heeft zijn tweede setpoint. Marian Vajda, de coach van Djokovic, moedigt hem aan. Kom op, jongen. Hier heb je vaker uh, voor gestaan. Terugvechten. Nou, daar gaat uh, de service uh, van Dogopolov. Die gaat uh, vrijwel onder in het net. En uh, gaf geen gas terug. Hij ging uh, voor de ace. Mislukte totaal. Tweede service nu. Djokovic met zijn return. Return is meestal goed. Nu ook. Dubbelhandige backhand. Die backhand is heel safe. En dan een misser, zeg, van uh, Dolgopolov. En dan wordt het gewoon 7-7. Ja, Dolgopolov die houdt niet in. Die gaat voor zijn slagen. Die neemt heel veel risico. En dat is natuurlijk leuk als het één gelijk is of twee gelijk. Dan lukt het allemaal. Maar ja, sta je op setpoint of op breakpoint tegen... dan zijn dit soort risicovolle slagen wel heel gevaarlijk. Nou, hij komt met nog één servicepunt. Moet opnieuw een tweede service slaan. Het is uh, 7 gelijk. Komt de tweede service, kan Djokovic wat doen. Durft hij wat meer, want hij speelt ingehouden. Een rally weer vanaf de baseline daar staat uh, Djokovic natuurlijk ook meestal. Dokopelov komt weer met een uh, waanzinnige voorhand en die gaat weer uit. Ja, Een beetje spanning en die arm ja, die is niet meer zo betrouwbaar... als uh, dat het bijvoorbeeld 2-2 staat of 3-3. 8-7 nu voor Djokovic. Hij heeft twee setpoints afgewikt. En nu voor het eerst zelf een setpoint voor de eerste set. Het kan meteen cruciaal zijn in de hele wedstrijd. Uh, vooral ook voor die Oekraïner, want ja... Als hij dit gaat verliezen, dan blijft dit natuurlijk in zijn hoofd doorhameren. Goed, we gaan kijken. Djokovic Serveert stuitert lang. Nou, dat kennen we van hem. Vooral als het uh, spannend is, dan kan dat soms wel tot 19 keer gaan. De eerste service is in. Beetje gas terug. Hij kiest het zekere voor het onzekere. Gaat de rally aan. Een uh, makkelijke bal. Haalt hij uit met de voort. Nee, Djokovic nog een beetje voorzichtig. Nu komt ook Goppelof weer met de voort. Gaat naar het net. De aanval. Prachtige backhand. Gaat Djokovic er langs. Nee, die gaat er niet langs. En dan. Ja. Hij kiest uh, Dokoplof voor een moeilijke back volley Die gaat uh, uit, maar raakt dan toch nog de lijn. Djokovic grijpt naar zijn hoofd. Maar ja, hij kan hem uh, challengen als hij wil. Kijken of hij dat uh, doet. Raakte die bal net de lijn. Ja, dat betekent dat het 8-8 wordt. En dan is... Uh... Heel erg spannend in die eerste set 4. 0 stond het dus. Ja, en die bal die raakt inderdaad uh, de lijn. We zien het uh, op het elektronische Hawkeye-systeem. Wat is dat toch fantastisch. Eerlijkheid uh, alom in tennis. De spelers gaan niet meer uh, uit hun dak zoals John McEnroe vroeger. Want uh, Djokovic ziet gewoon dat die bal in is. Een gelukje hoor voor uh, Dolgopolov. Want hij raakte die bal niet helemaal goed. Maar ja, uh, moed wordt beloond. Hij koos wel de aanval. En werkt dus het setpoint weg. Twee setpoints nu gehad voor Dolgopolov. Eén voor Djokovic. En het staat 8-8 in de tiebreak. We gaan verder. Djokovic heeft nog één service te gaan. Die service is verbeterd dit jaar. Dat is een wapen geworden. De eerste service is goed naar buiten. Ja, dan ligt het veld open, maar de return is al uit. En dus gaat het punt naar Djokovic. Uitstekende service. Goed naar buiten. Een beetje kort naar buiten met effect. Dat is vaak de moeilijkste positie om te retourneren. Tokoplof moet helemaal richting tramlijn. Kan er nog net bij. Maar ja, hij mist die return dan. En dus het tweede setpoint voor Novak Djokovic. Zijn coach Jack Reeder, die komt uit Australië. Die heeft hem uh, rotsen laten beklimmen om in conditie te komen. Ik denk niet dat het ayers Rock is midden in uh, Australië. Maar ja, dat soort gekke dingen doen ze. Het setpoint in de tweede service. En Djokovic mist zijn return. Dat is toch. Uh... Heel uh, apart. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ondertussen staat het 9-9. Ze moeten weer van baanhelft uh, wisselen. Dus uh, we gaan eventjes terug naar het studio. Nou, het kan lang duren, zo'n tiebreak bij het tennis. Wij gaan weer verder met voetbal. Want hij was de meest besproken speler van de afgelopen transferperiode. FC Twente had er veel voor over om Leroy ver naar Enschede te halen. Feyenoord deed dat niet zonder slag op stoot. Uh, vlak voor de deadline ging Fer uiteindelijk toch. En een halve week later heeft hij nog niet op het trainingsveld van Twente gestaan... Eerst wachten nog een trip met Jong Oranje. Voor Leroy Ver een mooi moment om stil te staan bij de transfer die uiteindelijk toch nog lukte. Ja, eindelijk toch. Dus uh, ja, het is uh, allemaal uh, allemaal achter de rug nu uh, de transferperikelen. En, uh, ja, ik speel toch in uh, in Het Is moeilijk geweest. Ja, zijn, uh, het is een hele zware transferperiode geweest denk ik. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Uh, ja. Negatieve dingen, maar toch ook positieve dingen. Ik, uh, ik heb me proberen staan te houden en dat is denk ik uh, toch wel gelukt. En, uh, gewoon door blijven voetballen en uh, toch nog een transfer kunnen afdwingen. Aan het voetbal was het niet te merken. Wanneer kwam de ellende? Als je wegreed op weg naar huis? Dat je dacht van, oh, oh wat, wat komt er allemaal op me af? Ja, moet, ja, dan moet ik zeggen dat het, dat het, wel, dat het wel een bepaalde fase was het zwaar. Ja. Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, ja, een brouwbrief dan gehad en uh, dat, dat was niet fijn. Ik, uh, dat heeft wel uh, wat impact op me gehad, maar uh, gelukkig heb ik, uh, heb ik goede mensen om me heen... die, uh, die me altijd bleef, uh, blijven steunen en waar ik gewoon uh, goed mee kon praten. En dat heeft me heel erg, uh, heel erg goed geholpen. Het was ja, nee, ja, nee, ja, nee. En dan zit je in, in met Jong Ranje B in Bulgarije. En is het woensdag 31 augustus. Wat gebeurt er dan? <laughs> dan uh, ja, gebeurt er... Uh, Gebeurt er gebeurt heel veel. Eerst uh, wordt er gezegd nee. En uh, ja, aan het einde zie je dat, uh, dat Ruiz uh, toch weggaat bij Twente. En dat, dat, ja, dat maakt wat geld los natuurlijk ook. En uh, ja, opeens is het toch ja. En dan gaat het heel snel. Mijn die belde hem op. En die, uh, Rob Janssen? Ja, klopt. En uh, die, die, belde met, uh, die belde met mij om, om te zeggen dat hij in gesprek ging met Job uh, Must, met mijn vader erbij. De voorzitter van Twente en je vader. Ja, klopt. En, uh, ja, toen is het heel snel gegaan. En, uh, ik werd gebeld en het contract lag klaar. En dan, uh, via fax werd het dan even gedaan omdat ik dan helemaal daar zit. Maar uh, ja, toch blij dat, uh, dat ik toch heb kunnen tekenen voor assistenten. Is een last van je schouders nu afgevallen? Ja, natuurlijk dat ook, ja. Ik, uh, ja. De transferperiode was dan heel zwaar en pas op 31 augustus dan, uh, dan is alles rond. Je hebt, je hebt natuurlijk liever dat het, dat het eerder rond is, maar. Ja, dat is, dan, uh, dat is dan even niet anders. En hij uh, komt nu wat later erbij. Maar toch gewoon uh, toch laten zien aan het trainen wat ik in huis heb. Op de, op de training uh, dan op het begin. En hopen dat ik dan uh, snel een basisplaats uh, kan veroveren. Het weekend ben je, geloof ik, even geweest, hè, zaterdag. Uh, huis bekijken en uh, auto. En wanneer gaan we het eerst trainen? Uh, dat is donderdag. Aanstaande ah, donderdag. Uh voor het eerst trainen. Maar uh, ja, ik moet zeggen dat ik eerst, uh, eerst hier nog uh, moet concentreren en uh, mijn hoofd nog even bij Jong Oranje houden. Lukt ah, dat? Dat moeilijk. Ja, het is moeilijk. Het is, ja, uh, het, het is Luxemburg thuis. Dus. <laughs> nee, ja, maar toch. Je moet, uh, je moet altijd gefocust blijven en uh, je concentreren op uh, wat je eerst moet doen. dat ja, is nu uh, met Jong Oranje tegen Luxemburg spelen en daar ben ik nu gewoon 100% gefocust op. En, Daarna mag ik pas uh, echt gaan nadenken, uh, of uh, echt me bezig gaan met, met mijn nieuwe club en nu uh, eerst nog uh, deze klus afhandelen. Klopt het dat je er in, uh, in Bulgarije een beetje last van had? Ja, het was wel het merk aan mijn spel, denk ik. En, uh... Daar doe ik op? Ja, precies. Ja. Het, uh, ik heb niet goed gespeeld tegen Bulgarije. En ik denk uh, als individueel niet. Daar moet je als eerst naar kijken, maar als team ook niet. En, ja, dat moet uh, tegen Luxemburg uh, dat moet, dat moet dat anders, dat moet gewoon veel beter. Je bent nu... Zoals het heet, vrij in het hoofd. Jawel, ik ben wel redelijk vrij in het hoofd, denk ik. Ik, ik heb uh, ja, alles nu een beetje achter de rug. Alleen moet ik nog beginnen bij FC Twente. Maar eerst is nog jonger aan ja, dus ik ben wel redelijk vrij in mijn hoofd. ja. Uh, hier loopt uh, Ola John, FC Twente. Heb je stiekem eens gevraagd van uh, wat staat me allemaal te wachten? <laughs> ja, tuurlijk. Daar praat je dan met, uh, met spelers over. maar ja, Hij heeft, uh, heeft aangegeven dat uh, dat allemaal gewoon... Uh, ja, lekker rustig is en dat je gewoon lekker kan focussen op, uh, op, je, op, je, op je sport en op je, op je baan. En dat is uh, voor mij heel belangrijk. Preferieer je meer de rust dan de hectiek? Ja, eigenlijk wel ja. Ik ben een jongen die, uh, die uh, redelijk druk is ook. Dus ik denk uh, dat, dat je gewoon uh, ja, tot rust moet komen op bepaalde fases. En ik denk dat het in NGD goed kan. Het is lekker rustig daar en daar kan ik me gewoon focussen op één ding. Twente met vers een titelkandidaat. Ook zonder ver, maar nu uh, hoop ik dat ik daar ook uh, een bijdrage aan kan leveren. De buitenwacht ziet het wel zo, hoor. Ja, dat is, uh, dat is mooi. dus uh, ja, Ik hoop dat we, dat we zeker kampioen kunnen worden. Is dit een andere druk? Ja, het is zeker een andere druk, maar ik denk dat het ook een, uh, een lekkere druk is. En, uh, en gewoon presteren, presteren, presteren. Dat is... Uh, dat is zo nummer 1. En dat zei Leroy Ver, de nieuwe man dus van FC 20. Gaan we weer naar New York. Marcella gaan we dat meemaken. De hele uitzending één tiebreak. Nou, het zou wel eens kunnen. Het staat ondertussen 12-12. Uh, Djokovic vier setpoints gehad, ook Opel drie. En het uh, gaat gewoon weer gelijk op. Ze hebben nu voor de zoveelste keer gewisseld van baanhelft en het gaat dus door. Gisteren werd er overigens een record geboekt door Samantha Stosur, Die speelde tegen Maria Kari Kirilenko. En die speelde een tiebreak van 17-15. En dat was een record in de historie van de US Open. Dus wie weet zijn we daar over twintig minuutjes. Maar voorlopig is het nog 12-12 in die eerste set tiebreak. Weer bij jou terug bij Marcella Mesker dus in New York. Het is tennis, voetbal, tennis, voetbal en inderdaad op dit moment weer voetbal. Het geduld van de Italiaanse fans werd namelijk even op de proef gesteld. De Serie A zou vorige maand al beginnen, maar de spelers gingen in staking. En vandaag kwam het bericht dat er, dat er een akkoord is tussen de spelers en de clubs. Emiel Schelvis, volger van het Italiaans voetbal. Goedenavond. Hallo Gio. Zeg, hoe, hoe blij ben jij met dit nieuws?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 Over, als je nagaat dat er ongetwijfeld uh, ja, actuele uh, voorbeelden zullen zijn van spelers die dat meemaken. en dus ook dan met een club te maken kunnen krijgen. die daar actie op ondernemen. Ja, want de onderhandelaars, hè, die stonden onder grote druk, denk ik. Ja, kijk, ze hebben natuurlijk gekeken naar Spanje. Die hebben dat ook een, uh, een keer uh, neergelegd. Dat, dat fonds is er nu wel gekomen. Dus in ieder geval een fonds om spelers. die eventueel salarisachterstand hebben. om die te kunnen betalen. Dat is zeg maar, de geste die de clubs hebben gedaan. Maar dat andere, ja, dat, daar moeten ze nog verder over praten en ik ben echt benieuwd uh, hoe onwrikbaar het standpunt uh, van uh, de spelers uh, is. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze op het typische recht wat spelers natuurlijk hebben opgebouwd sinds uh, dat uh, beroemde Bosman-arrest, mm. ja, onhoeverre ze daar afstand van willen doen, ik denk eerlijk gezegd van niet. Nee, kun je zeggen trouwens nu al dat de spelers wel al enigszins hebben gewonnen? Nou ja, ik, het voetbal heeft gewonnen, want we gaan weer voetballen. Ik, ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is. En ja, voor de rest gaan we dat natuurlijk, en dat doe ik zeker, uh, ga ik dat van nabij volgen wat dat allemaal gaat opleveren. En ik spreek nog wel eens wat Italiaanse collega's, ik spreek ook wel eens wat voetballers daar. Dus, uh, dus dat is wel typisch om te horen dat Jesse snijder van de week in Noordwijk echt geen idee had waar het over ging. Dus het, dat boeit hem ook echt totaal niet. Maar, maar dan goed. praat je over de supercategorie, hè? Ja, ook qua salarissen trouwens. Ja, die, die maakt het allemaal niet meer zoveel uit wat nee, er gebeurt. Nee, nee. Dat, uh, dat, het gaat echt uh, aan hem volledig voorbij. Jan Modaal in het voetbal, daar gaat het om. Maar ja, Jan Modaal in het voetbal is ja, nog Ja, maar de solidariteit, heb ik al eerder gezegd, solidariteit in dat soort landen is over het algemeen vrij sterk. Dat zal Wessie toch ook wel uh, hebben ervaren. Dat zo'n spelersgroep, uh, maar sowieso uh, de collegialiteit, is eigenlijk, niet altijd op het veld, maar wel daarbuiten, op het algemeen wel vrij sterk. Ja, jij noemt met Snijder een van de Nederlanders die daar in Italië spelen. Uh, we zijn natuurlijk nogal wat gewend geweest. Uh, nou ja, de afgelopen tientallen jaren. Uh, ja. Maar op dit moment spelen er weer wat. Uh, flink wat. Ja, wat is dat aan? Oude tijden herleven. Ik kom nog uit de periode van uh, Rijkaard Gullit van Bassen natuurlijk. Toen is het voor mij allemaal begonnen. En uh, ja, Als je dat nu ziet. Ik, je mag het niet vergelijken. Maar ik vind Wessie Sneijder. Ik heb dat al eens eerder gezegd. De, de grootheid waarmee Wessie Sneijder uh, zich heeft gemanifesteerd in Italië. deed mij sterk denken aan, uh, aan de euforie die ontstond in het eerste jaar bij Gullit. Dus in dat opzicht verdient hij absoluut wel die, uh, die kwalificatie. Van Bommel heeft zich ook uh, redelijk bewezen. We moeten het ook niet overdrijven. Maar hij heeft wel de slag gewonnen om, uh, om uh, die positie op het midden van. Want Pirlo is vertrokken naar Juventus. Uh, nou, Castanjas moeten we. Maar daar komen we misschien zo dadelijk nog op. Die dat moeten we nog even afwachten. Maar de Stekelenburg is naar een hele interessante club gegaan. Een hele grote club in Italië. Een club met naam ook. hè? Ja, ja ik, met ik hou wel een beetje. Ik hou sowieso wel van Rome. Maar ja. ik hou ook wel van AS Roma. Dat is echt een, echt een mooie volksclub. En ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest om op de dag dat zij kampioen werd in 2001, en dat is daarvoor nog een andere keer gebeurd, ik geloof 84. Maar ik zeg je heel eerlijk, en ik wil echt de mensen in Amsterdam niet, uh, niet uh, denigreren, maar vergeleken met het kampioensfeest, wat ik toen heb gezien door heel Rome heen, is. Is, wat dat er gaat, is, het, is het feest van Ajax gewoon een kindervijfje. Uh -huh. Want het is echt, dat is echt niet normaal geweest. Dat, is, dat, dat leeft je... daar. Ja, er waren gewoon drie miljoen mensen op straat. Ja, ja, ja. Maar dit jaar geen Europees voetbal. Nee, en uh, Marit Stekenburg heeft ook al meteen ondervonden hoe dat dan werkt. Want hij had één bal misschien in de uitwedstrijd kunnen hebben. Het was ook de enige bal die hij te verwerken kreeg, maar die verwerkte hij niet goed. Dus er was een kritiek. En meteen ook harde kritiek. Dat is toch wel iets van een iets ander kaliber dan hier. En in de thuiswedstrijd plaatsen. Dus het is niet maar toen wisselde Louis Henrique, de grote keizer van Rome zelf, uh, Francesco Totti. En dat druppelt tot op de dag van vandaag. We zijn inmiddels toch alweer enige tijd verder. Druppelt dat nog na in allerlei kranten, uh, uh, kritiek uh, en, en, ja, en, en van alles en nog wat op het internet. En dat gaat maar door, dat gaat maar door, dat gaat maar door. Dus ja, het is even wat heftiger en ja. hectischer als dat hij bij Ajax heeft meegemaakt. Altijd reuring. Nou, een van de jongens die eraan zal moeten wennen, dat is uh, Lucas. Uh, die is van Feyenoord vertrokken naar internationaal. Je had het er al net over. Rob Fleur sprak met Castagnols in de trainingskamp van Jong Oranje. Hoe is het in Italië? Is het leuk? Ja, het is zeker leuk. Uh, ik geniet elke dag. En uh, ja, ik train hard daar. Uh. Is het heel anders? Ja, qua training, qua voetbal, qua tactisch. De, uh, ja, groot verschil. Goed. De taal? Ja, dat komt beetje bij beetje. Uh, komt het wel. Uh, het verstaan lukt me wel, maar het praten is nog uh, een beetje moeilijk. Maar uh, ik heb er ook vertrouwen in dat het goed komt. Je hebt een beetje hulp van Wesley Sneijder, je ploeggenoot? Ja, zeker. zeker. Die helpt me zeker uh, binnen het veld, ook buiten het veld. Het is zeker een uh, steun voor mij. En uh, Het is ook een uh, geweldige speler natuurlijk. Uh, Voland mag niet spelen. Je collega speelt in de Champions League. Kom je alsnog op de lijst? Uh, ik hoorde van niet, dus... Jammer. Wat is de bedoeling dit jaar? Want je blijft gewoon bij Inter. Het is niet uh, dat verhaal van uitlenen is van de baan. Nee, dat is. Uh, ja, dat was uh, op de wereld gekomen, maar ik weet niet van waar. Dus. Uh, maar ik blijf gewoon dit seizoen bij Inter. En. Uh, ja. Ik wil zoveel mogelijk spelen en zoveel mogelijk minuten maken. En. Uh, ja, dan zie ik wel waar het schips gaat. Hebben ze een doel met je? Is het gewoon, ben je wel steeds bij de selectie? Ja, ja tot nu toe zit ik gewoon. Uh, zat ik er altijd bij. Dus, uh, maar ja, het is nu veel, er is nu veel gebeurd, dus uh, ja, je moet kijken. Vechten om één plekje met volan. Ja. zeg wel wat hè? Ja, vechten. Uh, vechten niet. Strijden. Maar. Strijden, strijden. Ja, het zal niet makkelijk worden. Zeker niet. Het is een uh, hele grote speler met een hele grote naam. Maar ja, het moet, uh, is gewoon een concurrentiestrijd. Overal op het veld. Het is overal dubbel op een zet bij ons, dus uh, ja, iedereen moet vechten voor zijn plek. Hoe vaak hebben mensen tegen je gezegd: Je bent nog zo jong, doe het niet? Uh, ja, heel veel. Maar ja, ik heb er vertrouwen in. En uh, ja, zoals ik zeg, ik heb er altijd vertrouwen in gehad. En ik uh, ben er met een positief gevoel naartoe gegaan. Dus uh, ja, ik moet ook gewoon geduld hebben, natuurlijk, want ik ben nog uh, 18. Heeft een, zelfs een jonge voetballer, heeft hij geduld? Of kan hij geduld opbrengen? Ik denk dat het uh, mentaal, ja, getest wordt. Want, uh, ja, je, je komt nu met in een hele grote concurrentiestrijd met grote spelers. En je moet gewoon geduld hebben. En, uh, ja, ik denk uh, voor jonge jongens dat heel moeilijk geduld hebben. Maar, ja, je wordt mentaal getest. Hoe kijkt men in Italië tegen je aan? Uh, ja, goede vraag. Ja, toch wel iemand die uh, zijn goede loopacties heeft. Uh, goede loopacties, goede bewegingen, maar uh, het fysieke moet nog beter. Kennen men je? Ja, jawel, jawel. <laughs> ja. Want ja, uh, te midden van alle dure jongens en uh, ervaring ben je natuurlijk een broekie, met alle respect. Klopt, klopt, klopt. Maar ja, ze kennen me wel, dus uh, gelukkig besta ik nog wel voor hen. Nou ben je hier? Ja, je bent Lucas Tanjos van Internationale Milaan. Dat geeft toch een bepaalde status. Is het anders? Nee hoor, ik kijk er niet anders naar of zo. Ik ben gewoon de Lucas Tanjos van twee, drie jaar terug hoor. Het dus. kan toch niet? Nee, er is geen verschil hoor. Als er is een lijstje staat van ja, uh, Feyenoord. dan staat er nu en dan staat er achter Inter Milaan. Ja, dat, is, dat heeft toch een status? Een club die uh, altijd om de hoofdprijzen speelt, Champions ja. League speelt. Ja, tuurlijk. Het is een grote club met een grote naam. Mooie geschiedenis, goede spelers, altijd grote spelers. Maar ja, ik ben gewoon de jongen die twee, drie jaar terug hetzelfde was. Dus het maakt mij niet uit wat achter mijn naam staat. Blijft dat ook zo? Ja, tuurlijk, zeker. Denk... Dan, moet je, dan moet je sterk in je schoenen staan. Zeker, zeker. Het is, uh, zoals ik zeg, ja, hoe moet ik het zeggen? Een hele mooie wereld, grote jungle. ja. Het is moeilijk om, uh, om toch wel op beide benen te staan. Maar ja, ik denk als je van thuis meekrijgt uh, hoe je je moet gedragen... En, uh, dan komt het wel goed, denk ik. Wat dat betreft is het heel gelukkig dat je ouders erbij zijn. Die wel eens tegen je zeggen, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja, klopt. <laughs> heel veel plezier. Dank u wel. Dank u wel, hele nette jongen, die Lucas was. Ja, ja, uh, Emiel, gaat hij het redden daar? Ik, Ik moet er even denk Ik herinner me nog dat hij met de tram vanuit Schiedam naar de Kuip ging. En dat hij al moeite had dat hij in de tram herkend werd... natuurlijk door Feyenoord supporters, zeker toen hij ging spelen voordat hij zijn rijbewijs had. En nu zit hij daar in die wereld die ik ook redelijk goed ken. Ja, Zijn probleem is natuurlijk... hij heeft volkomen gelijk dat hij dit gedaan heeft. Want hij maakt zijn ouders in één klap onafhankelijk. Die mensen hebben altijd gesappeld. Ook voor hem klaargestaan. Dus bovendien het inter. Het is nogal wat, het is nogal wat om daar nee tegen te zeggen. Maar hij gaat natuurlijk niet veel spelen. Daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. En Want staat... hij zegt zelf, hij is tweede in de hiërarchie. Ja. Uh, maar jij hebt er zelfs nog twijfels nou, over. Nou kijk, die Gasperini, die nieuwe trainer, die komt van Genoa. En dat is een oud uh, Juventus man. En uh, dat heeft hij zelf gespeeld. En die man die staat een bepaalde filosofie voor. Die wil heel graag 3-4-3 spelen. En uh, Castagnos is eigenlijk geen man voor de zijkant. Het is een echte centrumspits. Dus eigenlijk... Uh, uh, gaat hij niet de concurrentie aan met Forlan, want die kan wel vanaf de zijkant spelen, heeft hij ook bij Uruguay bewezen en bij Atletico Madrid. Nee, hij gaat de concurrentie aan met Milito, nummer één, en Pazzini, nummer twee. Nou ja, daar gaat hij het niet van winnen. Dus ik denk, en dat verhaal van de dat komt een beetje bij mij vandaan, want ik ken een beetje de geschiedenis in Italië, hoe dat gaat met jonge spelers die op zo'n manier instromen in zo'n selectie. Ze kijken eerst aan wat ze in huis hebben. Ze zien zijn kwaliteiten. Ze kijken wat reëel is. Nou, op dit moment kijken ze ook naar hun eigen breedte van de selectie. Ze kunnen zich nog niet veroorloven om hem uit te lenen. Maar als hij straks halverwege het seizoen nog niet voldoende heeft gespeeld, en alleen maar Coppa Italia heeft gespeeld, want daar komt het eigenlijk om neer. Daar zullen ze hem nog wel in gebruiken. Ja, dan gaat hij gewoon naar een andere club toe. Om die ontwikkeling niet te laten stagneren. En daar hebben ze volkomen gelijk in. Dus Lucas Tanjos, ik hoop echt, want het is een, hij heeft een specifieke kwaliteit. Hij kan namelijk fantastisch afmaken. Dat heeft hij ook in alle oranje elftallen uh, uh, in de jeugd bewezen. En daar, hebben ze, daar kennen ze hem van, daar hebben ze hem opgescout. Dus ze laten hem echt niet uh, ze, hij, hij verdwijnt niet uit, uh, uit, uit beeld bij Inter. Maar hij gaat een zware weg tegemoet. Een hele zware weg. Emil, hey, nog even kort en krachtig. Welke van al die grote Italiaanse clubs wordt straks kampioen? Um, AC Milan. AC Milan, op basis waarvan? in Ibrimovic. Oké, okay. okay. een man die het gaat bepalen daar in de Serie. Je wordt altijd kampioen, namelijk. <laughs> Mooi zo. Emiel Schelvis, dankjewel over Italië. Wij gaan naar het tennis. Uh, Marcella, is die tiebreak al afgelopen? Ja, inmiddels wel. Het is 16-14 in de eerste set tiebreak geworden voor Novak Djokovic. En uh, ja, je ziet dan wat dat doet. Want meteen de eerste uh, game van de tweede set uh, breekt Djokovic door de service van uh, Dolgopolov. Dus hij leidt nu met set en een break. En het kan dus uh, heel erg cruciaal zijn, met name voor die Oekraïner. Want ja, als hij die eerste set had gewonnen, wordt het toch een hele andere wedstrijd. En nu weet je Djokovic, die 4-0 achter staat in die tiebreak, die vier setpoints wegwerkt. Ja, die wint die eerste set. Ja, dan geeft hij zo'n partij echt niet meer uit handen. Het zou me niet verbazen als hij nou set 2 en 3 eroverheen gaat. Ja, die andere maar, grote en, uh, partij trouwens. Hè? Tsonga ja, tegen Fish. hoe staat het daar? Ja, dat is een prachtige wedstrijd. Want uh, ja, je hebt het daar over de nummer 8 van de wereld, Marty Fish, En de nummer 11, Jo Willefried Tsonga. Het staat daar 5-4 in de eerste set voor de Fransman. Hij heeft in de vorige game de service van uh, Fish gebroken. Het staat 30 gelijk. Dus hij heeft nog uh, twee klappen... ...nodig op eigen service. Nou, misschien kunnen we het even meepikken. Komt de eerste service van Tsonga. Return in het net van Fish En dan wordt het 40-30 setpoint voor Jo Wilfried Tsonga. Beide mannen staan aan de top. We hebben echter nog nooit eerder tegen elkaar gespeeld. En dat is gek, terwijl ze toch al die jaren zo vaak in dezelfde toernooien spelen. Maar goed, dat uh, gebeurt wel eens. Fish is de Amerikaanse nummer 1. Hij staat 8 uh, in de wereld. Heeft een geweldig zoen, uh, seizoen gehad. Maar Tsonga eigenlijk ook. Halve finale op. Wimbledon, daar onder andere van Federer. Nu komt de service op het setpoint. Hij mist zijn eerste service. 40-30 komt de tweede service. Nou, die is ook nog pittig hoor van de, de Fransman. Hij is groot, hij is sterk, zit veel kick in die tweede service. En uh, ja, je ziet het ook. Fish moet uh, opspringen bij zijn back-end return, schouderhoogte retourneren. En dat is moeilijk, zeker met de wind die er staat. Vandaag is het niet zo warm en vochtig en benauwd als gisteren. Maar er staat heel veel wind. En dat zag je bij die laatste return. Maar Fish geen controle. En dus gaat de eerste set met 6-4 naar Jovi Fritzonga. We krijgen weinig tijd te counting Crows, maar we hebben haast vanavond accidentally in love was dit. De ronde van Spanje die is nog niet beslist, dat zeggen wij niet. Maar dat zegt de man die gisteren de rode trui kwijtraakte op de flanken van de Angliru, Bradley Wiggins. Het is rustdag in Spanje en wij hebben de ploegleider van Wiggins aan de lijn, Steven de Jong van Team Sky. Steven, goedenavond. Goedenavond. Is die Wiggins altijd al zo'n vrolijke optimist geweest? Nou, hij is... Uh... Ik qua instelling toch wel uh, heel erg vooruit gegaan uh, met vorig jaar. Hij is heel, uh, ja, is toch wel heel, uh, noem het, gedreven. Eigenlijk veel meer gedreven als dat hij, uh, als dat hij was. Uh, hij liet snel van hoofd hangen. maar nu, uh, ja, zijn gedrevenheid... Uh, ja, houdt hem nu ook bij, bij tegenslag eigenlijk langer op de been eigenlijk. Ja, want het moet toch een gek gevoel zijn, hè? Jullie hebben een kleine week lang uh, die rode trui in bezit en dan gaat het ineens op die gevreesde zondag gaat het toch mis. Nou ja, het gaat ineens mis. <laughs> we hadden we, hadden, we hadden rekening mee gehouden dat of, of Mollema of, uh, of Kobo dat die uh, in staat waren om de trui wel, uh, wel te, te veroveren. En uh, nou ja, Mollema die kon zich achter zich houden, maar uh, Kobo niet. Kobo reed een hele sterke klim en uh, ja, helaas uh, te sterk. Dat wil gewoon zeggen dat Bradley Wiggins met name er toch rekening mee had gehouden... dat hij die rode trui zou kwijtraken op die dag. Nou, uh, Bradley heeft altijd gezegd uh, dat hij hier naartoe kwam... voorbereiding voor de weken tijdrijden rijden. En uh, als het enigszins mogelijk was, wou hij hier een top 10 rijden. Dat, uh, dat hield hij zelf wel... Ja, uh, daar hield hij zelf rekening mee dat dat mogelijk was. Maar uh, ja, na, na de verloop van de al allemaal vorderde zat er eigenlijk steeds wel meer in... En uh, ja, als je dan toch die trui hebt, dan wil je die natuurlijk ook zo lang mogelijk in bezit houden. Het liefst tot het einde. En uh, ja, uh, zo zijn we er ook mee omgegaan gegaan eigenlijk. Ja, en nu zegt hij de Ronde van Spanje is nog niet beslist. Uh, betekent dat hij toch nog serieus denkt aan het heroveren van die rode trui? Ja, zeker. Hij, uh, hij denkt zeker dat de etappe van woensdag, uh, dat die finish een beter ligt dan natuurlijk uh, de Anquiru. Dat is een korte steile klim, hè? De Piña de Cabarga. Gemiddeld bijna 10%. Uh, ja. We, we, we gaan het zien. Het wordt, uh, het wordt nog een leuke laatste week, denk ik. Ja, misschien wel de hamvraag. Hè? Is Bradley Wiggins nog steeds jullie kopman in deze Vuelta? Of heeft Christopher Froome nou ineens een, een beschermde rol? Nou, Christie, heb zeker uh, gisteren. Heeft hij uh, zijn eigen klim mogen rijden? Omdat we, Ze stonden alle twee kort en. Uh, wij vonden gewoon dat, dat omdat Chris zo goed reed dat ze alle twee in eigen rijden uh, de laatste vijf kilometer... en daaruit bleek dat, uh, dat Chris beter was dan Bradley. Maar uh, als Bradley de benen heeft uh, morgen of overmorgen... Uh, wanneer dan uh, maar ook om, zeg maar, uh, Kobo aan te vallen... dan staat, hem dat, uh, ja, dan staat hij er vrij voor, zeg maar, en, uh, mag, je, mag je dat doen. Dus jullie kiezen gewoon voor de beste man binnen de ploeg? Ja, ze staan op twee en drie... En dat is heel mooi om te verdedigen, maar uh, ja, één is natuurlijk ook heel mooi. En als je twee man hebt en uh, iemand heeft de benen om, om Kobo aan te vallen... dan moet je er natuurlijk ook gebruik van maken, vind ik. Ja, is wat dat betreft de situatie toch anders dan een uh, week geleden... Uh, toen Froome in die rode trui reed, maar in de rode trui hard ging werken voor Wiggins? Nou, Froome die, uh, die rijdt een hele goede ronde voor Welta. Uh, maar dat hadden we niet verwacht van. Uh, ja, hij is nu anderhalf jaar bij onze ploeg. En uh, het is de eerste keer eigenlijk dat hij zo lang constant is. We wisten wel dat Chris een enorme motor heeft. Dat konden we al vaker zien. Dat hebben we bij Vlaag ook gezien. Alleen hij kon heel moeilijk uh, ja, zijn energie verdelen. Dat Vaak deed hij hele stomme dingen en uh, zat hij daarna twee dagen lang op zijn knieën. Maar uh, ja, om, om eigenlijk zuiniger met zijn energie om te gaan uh, tijdens uh, wat ritten en ook tijdens sommige beklimmingen, uh, ja, kan hij het nu eigenlijk veel langer vasthouden. Dus uh, wat dat betreft durfden we niet al onze pijlen op uh, Chris Vroem te zetten. En dat begreep Chris ook, want hij, hij is ook heel bang geweest dat hij. Ja, de doorging zakken elke dag. Maar gelukkig voor hem is dat niet gebeurd tot nu toe. Zeg, hoe kijk jij eigenlijk terug op die afgelopen weken? En met name dat afgelopen weekend. Want iedereen zei van afgelopen weekend... dan zou de beslissing gaan vallen in de Vuelta. En nog steeds staan er een aantal mannen heel dicht bij elkaar. Het is in wezen een secondenspel. Ja, maar wat ik van Kobo gezien heb... wordt het gewoon heel moeilijk om die, uh, om die te verstaan. Die is uh, deze ronde uh, nog gegroeid. En uh, uh, Wiggins ook en Froome ook. Maar ja, Cobo steekt er toch wel bovenuit. En ook uh, een aantal jongens van zijn ploeg van, uh, van geversrij gewoon heel goed. Mensenvrijheid gewoon heel goed. Uh, ja. Dus het, wo het wordt moeilijk om, om dat blok te verslaan. Ze staan ook niet voor niks eerst in het ploegenklassement, die ploeg. Het wordt heel moeilijk, maar uh, ja, als er mogelijkheden zijn, dan gaan we het wel proberen. Steven, ook al ben jij ploegleider van Team Sky, uh, Engelse ploeg, je bent ook Nederlander. Hè? Uh, wat vind jij van die prestaties van Mollema en van Wout Poels? Uh, verbazen ze jou? Uh, nee, in zoverre niet. Uh, Wout Poels die, die volg ik al langer. en uh, Ik ben ook uh, fan van, uh, van Wout Poels. Uh, Bouwke, ja, die kennen we allemaal wel. Die een uh, hele moeilijke ronde van Frankrijk gehad natuurlijk, omdat hij ziek was. Maar de laatste week reed hij wel weer heel sterk. Dus uh, ja, het, ik vind het heel leuk voor, voor Bouke sowieso dat hij nu uh, een constante ronde rijdt hier. En dat hij laat zien dat, uh, dat, uh, dat Nederland toekomst heeft in het rondewerk. En niet alleen met, uh, met Robert Geesink en met Steven Kruiswijk, maar ook met, met Bouke Mollema. En uh, ja, Wout Poels, die volg ik ook al wat langer. Uh, ja, dat heeft maar gebleken dat dat ook een hele goede klimmer is. Dus zeker ook voor de steilere werk. Wat hij van het voorjaar ook liet zien in, uh, in de Tireno bijvoorbeeld. Dat was heel sterk. En uh, nu weer, hij rijdt heel bezig. En uh, dat is heel goed voor de Nederlandse wielrennen. We gaan in elk geval nog een hele leuke laatste week van de Vuelta tegemoet. Hè? Met die Nederlanders, nou, dat, maar ook dat met dat de strijd we. om het rood. <laughs> nou, Dat hopen we wel. Ik hoop niet dat het, dat het nu allemaal beslist is. En dat, het, uh, ja, dat de winnaar bekend is. De, de secondes en de verschillen ja, die zijn, nog, zijn nog bespeelbaar. Dus er zijn nog kansen, maar ja, misschien blijkt het ook wel te zijn dat we volgende week zondag moeten zeggen, nou, helaas, hij was te sterk en het is niet gelukt. Dus uh, ja, maar we gaan het hopen. We gaan het zien, Steven. Oké. Okay. gaan wij weer verder met Epke Zonderland. Want voor hem was het even goed schrikken. Uh, hij moest zich laten onderzoeken in een ziekenhuis. Want het afgelopen weekend blesseerde de Turner. zich aan de rechterschouder tijdens wedstrijden in Gent. En de blessure kan hij niet gebruiken in de voorbereiding op de wereldkampioenschappen van volgende maand. Zonderland legt uit waar het misging. Uh, ja, ik had uh, op het eind van mijn oefening uh, kwamen nog twee uh, elementen. Die uh, erg op, op elkaar lijken. En bij het eerste element... Uh, ja, toen had ik, kwam ik al kracht tekort en toen zat ik ook door mijn, uh, door mijn steun heen. En toen deed ik hem nog een keer en uh, voelde ik eigenlijk weer dat uh, nou, die kracht die, die gewoon tekort kwam. En toen, uh, ja, toen kreeg ik een pijnscheid in mijn schouder. En, uh, je rechter schouder, je greep ernaar en dat is een schouder waar je al vaker wat aan hebt gehad. Ja, klopt. Ja, het is, uh, de schouders worden behoorlijk belast met, het, uh, met de turnen. En uh, ja, daardoor heb ik ook inderdaad wel uh, vaker problemen gehad. Alleen op een andere manier, wat meer uh, qua overbelasting, zeg maar. Dat je... Ja, ook heel, dat kun je met gedoseerd trainen goed onder controle houden. En dit was iets wat er dan in één keer inschoot, dus meer acuut. En, uh, dus wat dat betreft was het wel uh, nieuw voor mij. En ook een nieuwe blessure, een nieuwe plek? Ja, klopt. Ja, uh, aan de ene kant uh, weer is erbij misschien, maar aan de andere kant is het juist positief. Dit is iets wat uh, snel er komt, maar ook snel weer weggaat. Dat is weer het voordeel. Ik moet nu alleen uh, ja, wat rustiger aan gaan doen. Wat heeft de MRI-scan precies uitgewezen? Wat is het? Wat kun je zien? Ja, gelukkig niks. Dat was uh, eigenlijk wat je, wat je dan hoopt. Uh, ja, ik heb die MRI uh, genomen omdat ik uh, zo snel mogelijk wil weten waar ik aan toe ben. En uh, ja, ik kan niet, nu uh, geen dag verliezen, omdat het WK toch wat dichtbij komt. Uh, 8 oktober zo'n beetje? 7 oktober? Ja, klopt. 8 oktober is volgens mij uit mijn hoofd uh, de kwalificatie. Dat is dan uh, de eerste dag dat ik er moet staan. En uh, ja, goed, als je uh, dan uh, geen MRI hebt, dan weet je niet zeker waar je aan toe bent. Uh, is het nou wel een uh, grote beschadiging of niet? En uh, ja, goed, nu weet ik dat, het, uh, dat ik iets heb verrekt. En uh, dat heeft natuurlijk wel even tijd nog om, om te herstellen. Maar dat zal waarschijnlijk bij een, uh, na een weekje blijven. Dus deze week uh, rustig aan doen. Ik wil gewoon morgen trainen, maar aangepast? Ja, precies. Ik ga morgen uh, wel weer uh, door. En dan ga je gewoon kijken wat, uh, wat kan binnen de pijngrens. Dat je het niet, uh, niet blijft forceren, maar even de rust gunt. Dus dat komt waarschijnlijk neer op uh, veel basisdingen doen. En, uh, ja, de focus leggen op andere dingen. Misschien even op de afwerking van, de, van je oefeningen, zeg maar. daar wat meer op trainen. En dan de, de moeilijkheid uh, komt volgende week nog wel weer. De voorbereiding op het WK loopt dus eigenlijk niet echt gevaar. Laat staan de voorbereiding op volgend jaar, de Spelen in Londen. Nee, precies. Gelukkig niet. Zoals het nu uh, ervoor staat, uh, ja, is het nog uh, prima. En uh, ja, kijken hoe snel het uh, herstelt. Ik hoop dat het uh, nog sneller gaat dan verwacht. Maar uh, ik denk dat ik. Uh, nou, dat ik nog een goede voorbereiding kan, uh, kan maken voor het, uh, voor het WK. En dat zei Epke Zonderland tegen Angelo Terwiel. Dan gaan we weer voetballen, want Turkije... dat kan morgen, net als Nederland, een belangrijke stap zetten... richting het EK-voetbal in Polen. En Oekraïne Het kan namelijk uiteindelijk op de tweede plaats terechtkomen. Die tweede plaats geeft weer recht op een play off wedstrijd. Maar de prestatie van afgelopen week tegen Kazachstan hield niet echt over... want pas in de 97e minuut boekte Turkije de winst. En morgen wacht Turkije... het uit duel tegen Oostenrijk. Bram van Meulen, goedenavond. Goedenavond. Onze correspondent in Turkije, leeft die wedstrijd een beetje? Ja, uh, kijk de Turken noemen deze wedstrijd uh, de finale. Ze zien hem als de finale, om maar even de woorden te gebruiken van een van de spelers hier, uh, Cenk Tosu. Uh, ze hopen morgen natuurlijk drie punten weg te halen tegen Oostenrijk, zodat ze toch... ...op die comfortabele tweede plek blijven staan, net onder Duitsland in groep A, uh, waar ze dan sinds die 2-1 tegen Kazachstan vrijdag uh, terecht zijn gekomen. Ja, want uh, ja, die Oostenrijkers 6-2 verliezen tegen de Duitsers, dat lijkt ja. me best wel eigenlijk een makkie voor die Turken. Ja, daar maakt niemand zich druk over natuurlijk. Nee, die, kijk, de Turken weten heel goed dat de Oostenrijkers gewoon aangeschoten wild zijn, dat ze diep in de put zitten. En ze weten ook dat uh, de geschiedenis ze gunstig gestemd is. Want in de afgelopen twintig jaar uh, hebben de Turken altijd gewonnen van de Oostenrijkers. Vijftien rols voor de Turken tegen twee voor de Oostenrijkers. Dus ja, Guus Hiddink weet best dat de kansen van zijn team uh, ontzettend goed zijn. De... Ja, maar Bram, dan zijn ze er nog niet. Hè? Zijn de Turken wel een beetje hoopvol gestemd over het halen van dat EK? Nee, dan zijn ze er nog niet. Maar het is wel alles wat ze hebben om zich aan vast te klampen. Uh, zoals je weet wordt het Turkse voetbal op het moment geplaagd... door het grootste omkoopschandaal uit de geschiedenis. Bijna alle clubs van grote naam en faam. Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas. Die zijn allemaal beschadigd. En de voetbalcompetitie is nu al met een maand uitgesteld. Ze zijn hier nog niet eens begonnen. Het Turkse voetbal bestaat gewoon niet. Behalve dan dat nationale team van Guus Hiddink. Ja, wat heeft dat nog effect trouwens op het nationale team? Uh, want hoe zit dat eigenlijk met die spelers van Feyenoord? Ja, ik denk dat het uh, heel veel effect heeft op de spelers. Bijvoorbeeld alleen door het uitstel van die voetbalcompetitie... die dan op 9 september toch moet gaan beginnen. Uh, hebben heel veel spelers gewoonweg niet getraind, hoor ik. Heel veel clubs liggen gewoon echt, echt stil. Feyenoord is alleen maar bezig om zijn naam te zuiveren met rechtszaken, met protestacties, demonstraties... maar er wordt gewoonweg niet gevoetbald. En je hoort aan Hiddink dat hij zich daar zorgen over maakt... en hoort ook in zijn toespraken naar de spelers toe... dat hij probeert ze toch om ze te laten concentreren... op het nationale voetbal, op het nationale team... en even dat vreselijke schandaal achter zich te laten. Ja. Heeft Hiddink uh, kritiek gehad de afgelopen tijd... Want echt helemaal makkelijk ging het natuurlijk ook niet, hè? Nee, nee. Kijk, het is, het is helemaal niet zo goed gegaan. Zeker niet in de, de eerste helft van dat seizoen dat hij getraind heeft. Kijk, de Turken hadden natuurlijk wonderen verwacht van deze grote trainer... die zo succesvol met Australië, Zuid-Korea Rusland was. Maar ze weten ook wel dat het nationale team van ver moet komen. Ja, als je die eerste wedstrijden ziet, verloren van Azerbeidzjan. Uh, verlies tegen Duitsland, 3-0 en 1-1 tegen België. Het is allemaal weinig overtuiging. En, en toch uh, hoor ik hier, lees ik hier, zie ik hier op televisie... Uh, dat het gevoel bestaat dat het toch Guus, Guus Hidding is... de Nederlander die de boel bij elkaar houdt... en er toch nog steeds heel veel vertrouwen is in zijn leiderschap... om het op het laatste moment nog goed te maken. Kortom, ze houden de hoop op. Morgen die belangrijke wedstrijd tegen Oostenrijk. Bram van Meulen was dat vanuit Turkije. Uh, Matthew Omoa van NAC gaat zo goed als zeker trouwens spelen in Turkije. Hij heeft een principeakkoord bereikt met het gepromoveerde Mersin. De Ghanese spits speelde de afgelopen vier seizoenen bij NAC. En dan tennis. Marcella, die partij Djokovic... Ma Maakt hij hem af? Nou, het leek er wel op. Het was uh, heel snel 3-0. Teleurstelling natuurlijk bij Dolgopolov na die uh, eerste set tiebreak uh, die zo lang duurde en die, die maar nipt verloor. Maar ja, dan zie je dat hij uh, zich weer herpakt. Hij slaat een paar ongelooflijke voorhandwinners. Ja, komt dan weer terug tot 3-2. Breekt Djokovic een keer en nu wordt het weer een leuke set. En vers ja, die... tegen Tonga, even ja. gauw. Fish tegen Tsonga, 6-4 nog uh, voor Tsonga. We zitten aan het begin van de tweede set, 2-1 nu voor Fish. Dus dat is uh, ook nog lang niet klaar. Mooie tennisavond daar in New York. We zijn er door voor vanavond. Langs de lijn is morgenavond om 7 uur alweer terug... met het rechtstreekse verslag van de EK-kwalificatiewedstrijd... Finland tegen Nederland. En aansluitend volgen we ook de verrichtingen van Turkije in Oostenrijk... en al die andere kwalificatiewedstrijden voor dat EK. Straks kun je gaan luisteren naar Met het Oog op morgen gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u een avond.